geld mee te verdienen, denk ja. ik persoonlijk. En ik wil gewoon het liefst lekker een, uh, gewoon een lekkere baan hebben. En daarnaast, ik bedoel, is er nog heel veel tijd voor te muziceren. Ja. Dus uh, dat gaat altijd lukken, denk ik. Ja. We zijn eigenlijk al dwars door het nieuws uh, heen uh, gegaan. Ja, ik uh, ben gewoon uh, even de, de tijd uh, kwijtgeraakt. Uh, Dan ga je eerst even kijken uh, of... Uh, ja hoor, <laughs> het is twee minuten overheen. Okay. En uh, de reclame loopt. Dus we gaan even naar de reclames. Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM. Met, Met nu. Jouw keuze ZFM. Ja leuk, heel goed. Uh, nou we gaan gewoon weer vrolijk verder. We hebben dus nog even één uh, reclame uh, gehad uh, van... Uh, van het circus antwoord. Fijn. Hebben we dat ook even genoemd? Ja, ja ik ben gewoon glad vergeten. Oh ja, we hadden ook nog een nieuws. Maar goed. Uh, we hadden het dus net over dat het in de droog. Uh, dat er geen droog brood in de muziek uh, te verdienen was. Ja, het ligt er, het ligt er natuurlijk ook aan. Uh, mm. je, moet gewoon, heb ik, je moet gewoon op het uh, juiste tijdstip zijn. Uh, je, tegen, met de juiste persoon om je heen. En, dan zou je, ja, zou, en als mensen je dan interessant vinden. dan, is ja. het natuurlijk, uh, ja, dan ben je binnen. Ja. Maar uh, ik moet ook eerlijk zeggen. En zoveel uh, talenten in Nederland en zoveel goede mensen en die ja. al zo lang bezig zijn om uh, voor dat ene momentje, weet ja. je wel. Dus uh, ja, ik heb zoiets van het ene momentje kan natuurlijk bij mij best komen, maar uh, ik wil wel gewoon eerst lekker, oh, natuurlijk ik moet natuurlijk wel geld hebben. En, ja, brood op de plank uh, ja, precies, moeten zijn. Ja, ja natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, nee, ik ben wel reëel, denk ik, daarin. Ja. En kom je, dan kom je al gauw uit uh, bij uh, muziek en evenementen van... Uh, Daarom, precies. Van, van In Holland, hè? Ja, In dan Holland dan. is ja. dat, ja. Ja, ja, ja dat, precies. Dat is natuurlijk wel dat heeft natuurlijk wel connectie met de ja. uh, entertainment en met ja. muziek en ja. uh, met die business. Dus uh, ik heb zoiets en het is lekker breed en je pakt een stuk management mee, denk ik. En uh, ja, dus dat, ja, ik denk dat het wel gewoon heel erg uh, lekker kan uh, lopen zo ja, op die manier. Want ook op die manier kan je dan uh, met, met de kennis die je dan al hebt in het uh, muzikale circuit, kan je ook al een heel eind uh, komen, Zeker weten, want ja. uh, je moet natuurlijk gaan, uh, wat ik dan uh, hier en daar heb opgemerkt, is dat je moet stage lopen bij uh, bepaalde, uh, bepaalde evenementorganisaties of uh, dat soort dingen. En ik krijg op school heb ik ook connectie met bijvoorbeeld uh, mensen van IMI, uh, ja. dus uh, dat is een platen platenlabel. Ja. En uh, ja, dan kan ik de, die, uh, dan kan ik zeg maar die ervaring kan ik meenemen naar die andere school van in Holland. Ja. En dan kan ik bijvoorbeeld stage lopen daar, weet je wel? Ja. IMI. Dus dat, uh, ja, dat, ja, wat je zelf zegt, heeft, om met connectie te maken denk, ja, denk het ik. Het komt, het komt uh, gewoon uh, altijd uh, redelijk goed uit als je ergens. Uh, <laughs> gewoon je, je mensen, weten, mensen weten uh, in ieder geval. Ja, 100%. <coughs> uh, goed, uh, nou heb ik. Uh, hè, het is, uh, het is al. Uh, het is over de ene geweest. De tweede uur van deze muziek Boulevard is begonnen. Ja, het ja, is, is mij excuus? mee aan koop En doe het helemaal weer op. Ik krijg straks Lena van de Haak op mijn nek. Dus uh, die zegt van, uh, koper! Dit kan absoluut niet. Nou, sorry Lena. Uh, vergeef je het me één keer? <laughs> met, die, met die wenkbrauwen zo omhoog. Uh, zo. <laughs> zo omhoog. Nee, ik, uh, ik denk dat ik denk, ik denk, <laughs> jij wel. <laughs> yes, maar ik weet niet of uh, Lena me dat ook wil vergeven. Dus uh, <laughs> dus, dus in dat opzicht uh, weet ik het gewoon niet uh, uh, eventjes. Maar uh, we hebben wel even een vrolijk nummer even klaarstaan. Want ja, het, uh, het uur moet natuurlijk wel even goed uh, op gang komen uh, doen we met dit nummer hier is uh, Katrina and the Waves en uh, Walking on Sunshine maar het is uh, niet echt best weer maar het zonnetje schijnt wel in ieder geval op je radio Uh, dat was Katrina and the Waves met uh, Walking on Sunshine. Het is uh, inmiddels uh, nou 9 minuten over één zo'n beetje geworden hier uh, bij ZFM Zandvoort. Voor uh, die mensen die gisteren in, uh, in, uh, de Mickey's, uh, bij het Mickey's Feest uh, waren. Ik uh, maakte al een vingerwijzing uh, net. Doordat Marijn nog al erg nieuwsgierig was hoe Joyce klonk. Nou, dat heb, je, dat heb je gehoord. <coughs> maar gisteren was er, een, uh, was er een gezamenlijk optreden met de rijder in de Toerwagen Diesel Cup. Een dame. Die zette de Brahms. Nou, die heeft een eigen band. Ze hebben ook een eigen nummer uh, gemaakt. Uh, de kwaliteit is misschien niet helemaal je dat. Maar hij is uh, wel uh, nog uh, aangenaam. Uh, uh, om even toch door de radio beugel heen uh, te halen. Uh, wel is het zo dat uh, Lizette de stem een beetje hier weer uh, anders is in vergelijking met gisteren. Uh, maar goed, hoor zelf maar. Hier is uh, Ik ben Street, ja, hier is uh, Street Legal van Alibaba en de Oracle Company met in de lead vocals Lizette Braams. Dat waren ze dan, Alibaba en de Veertig grovers? Nee, nee, nee, nee. <lacht> dus Het was Alibaba en de Oracle Company uit, uh, ik denk uit de buurt van Krimpen. Want daar, uh, uh, ja, daar zitten ze een beetje in, uh, de, onder de rook van. Rodje Knor. <lacht> <lacht> ik ja. vind het heel goed klinken. Ja, leuk hè? Ja, zeker. Het was, uh, de Alicet zei tegen mij, dat is een beetje een Chakatak-achtig nummer. Nou, dat, uh, dat is het wel heel duidelijk. Um, en toch, ja, als je zegt uh, van. als ik nou geld te veel over had, uh, had gezegd. nou, hier heb je 2000 euro. ga even, uh, fijn, uh, dat even fijn uh, tunen. Uh, tune, fine tunen in een studiootje. En uh, doe uh, dan ook maar een paar uh, duizend EP'tjes. En uh, nou, oké. Okay, uh, dan zien we wel hoeveel we er slijten, zeg maar. Want zo uh, verschrikkelijk broed klinkt het. Uh, zie je zeker niet. Maar ja, je, uh, het zijn. Uh, het zit dan er allemaal net onder. Hè? Je hebt de professionele laag, de semi-professionele laag. En dan de, nou, wat, ik wat vond, het, een, uh, vond het wel heel goed, muzikaal. Muzikaal klonk het echt wel goed in me horen. Ja, maar oh. het zijn ook wel uh, rakkers die uh, een tent op hun kop kunnen krijgen hoor. En, ja. <laughs> uh, en dat doen ze dan dus niet met dit soort nummers, maar gewoon met, uh, met covers. De covers oh, ja. ja. Cool. Want in het cover circuit uh, uh, verdienen we dus uh, de, toch het meeste geld eigenlijk. Zekers. Ja. Ja. Uh, nu uh, jij. Want uh, je, hebt ook, je hebt ook een nummer uh, opgenomen. Ja. Meerdere nummers? Ik heb meerdere nummers opgenomen. Ja. Alleen uh, mijn bandje wilde het nog niet uh, vrijgeven. Ja, vrijgeven. Dus we hebben één een nummer. Ik, uh, wat is dat, heren? Is dat, heren. <laughs> wat is dat, heren? Eén nummer. Het heet ja. uh, Just Wanna Know. Ja. Dus uh, ik vind het persoonlijk best een commercieel plaatje. Was dat ook dat nummer wat jij ja. toen, ja, ja, ja, ja. toen was, speelde in Danzee? Ja, ja, dat dat nummer, ja, dat was dat nummer. Dat was dat uh, ja. nummer. Ja, dat is dat nummer. Dus, ja. Uh, uh, hoe ben je ertoe gekomen om uh, dit te, te schrijven? Had je nou ja, ik uh, uh, moet eerlijk uh, zeggen, het is uh, niet uh, volledig door mij geschreven. Nee. Het, is, uh, het is heel grappig. Ik, had dus een, ik, had een been, ik heb een beentje, View, ja. heet dat. Ja. En um, ik had een uh, aantal uh, uh, producers die uh, vonden, vonden het heel uh, leuk klinken, zeg maar, ja, ons ja. beentje. Dus die hebben ons toen uh, opgeroepen om een keer naar hen toe te komen. Ja. En toen hebben we samen met die producers, uh, die jongen heet Tears, ja. uh, hebben we samen het zeg maar, nummer in elkaar geflanst. Ja. En uh, ja, dan hebben we een eindresultaat, en dat is eigenlijk dit geworden wat u uh, zo gerecht gaat uh, horen. Ja, goed, nou, dit is het nummer Just, Want to know. Just to Wanna Know. Just Wanna Know, hier is Marijn Piruli. I'm shame. shame try. Dat was hem. Fuse moet ik zeggen. En niet Marijn Piroli. Want uh, ja het is uh, gewoon de complete band, hè, Marijn. Dat uh, ja, is een complete band. Ja, ja, ja, ja. Die uitvoering uh, die ik gezien heb toen. Met de gitarist van ja. uh, de band. Fuse, dames en heren. Dus onthoud de naam F-U-S-E. Uh, die band uh, uh, was verantwoordelijk voor dit uh, nummer. Just wanna know. Ja, dankjewel. Ja, ja. ja, perfect. Ah, uh, we houden hem ook uh, lekker. Uh, ga ik hem ook even een paar keer uh, hier op de zondagmiddag een paar keer draaien. Dus uh, wellicht dat uh, er dan uh, mensen zeggen. Nou, dat, uh, dat moeten we dan toch maar eens uh, gaan doen. Want uh, <laughs> misschien. Uh, je weet het niet, hè. Dus, uh, uh, ja, nou, we hadden... Uh, ik, uh, ja, ik ga even zoeken, want... Uh, oh ja, dit is ook wel leuk. Uh, hier, ja, ja, ja, ja, ja. ja want, uh, even kijken of dat wel het goede nummer is. Heb ik dat? Ja, deze moet ik hebben. <coughs> die uh, snuiters, uh, deze vrolijke vrienden... die hebben, die hebben hier, uh, die hebben hier uh, gestaan, of niet hier gestaan... maar in uh, de finale van uh, The Rock Alternative... Um, finale van grote prijs prijzen Nederland. Ik heb het over kost mijn Zeg je dat wat? Ik heb er uh, niet echt uh, nee? iets van gehoord. Nog. Nee? nee? Nee, sorry. Zij waren dus uh, de winnaars uh, van het afgelopen uh, jaar. Dat uh, uh, gedeelte heb ik gezien. Oké. Okay. Want uh, daar uh, stonden ook een paar uh, loeigoeie bands uh, te spelen. Uh, okay. en dit was uh, een van uh, waarvan ik zei, ja, die, uh, als ik hem als favoriet. Ik had een andere. Mm -hmm. Want ik had de uh, publiekse prijs uh, uh, op een andere gestemd. Die was even wat, uh, wat ruiger, maar dit uh, is weer wat uh, meer geciviliseerder. Uh, 4 juni spelen ze in een, uh, in een huiskamer ergens in Haarlem. Ja. Okay, <laughs> Akoestische yeah. setting. Ja, oh, cool. Dat wordt heel wat. Uh, heel uh, en daarna zijn ze op 2 juli te zien in het patronaat. Mensen die dus nu zeggen van, over wie heb je dit nou? In godsnaam, hoe heb je dit nou? Nou, ik zeg het, ik heb het over de Cosmic Carnival. En dat nummer dat, uh, wat je nu hoort heet, Stap It. I was hiding in a corner I saw the shine Op een woensdag in Panama, Amsterdam, was deze band te zien en te horen. Ja, ook op het eindexamen uh, verhaal. Want uh, volgens mij is uh, een van de bandleden. En ik denk dat het Jeroen Roelofse is uh, geweest. Ja, want uh, die speelde in twee bands. Uh, dat was Koffie, uh, daar zat hij in. En deze band, Houses. Uh, en Jeroen Roelofsen uh, moest daar ook uh, afstuderen. Voor uh, het, uh, de popacademie. En zijn band uh, Houses had een EP uh, daar uh, geleverd. Nou, we hebben dus daar al één nummer van kunnen horen. Suicide heette het nummer. Je denkt van, nou, mm, mm, <laughs> hè? Maar het is, er zit toch wel een du duidelijke lading. Maar dit is, het was voor mij eigenlijk, toen ik dit nummer hoorde, toen was ik om. Maar toen heb ik ook gelijk heb ik naar die tafel gehoord. Dus die zegt, doe bij maar een EP. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, ja. ja, klonk heel goed. Ja, klonk goed. Hè? Dus ja, uh, het is uh, een goed, uh, goed in elkaar ge gezet uh, nummer. Uh, het, uh, de band zelf bestaat uit uh, nog meer mensen. Ik zal ze wel even noemen. Ellen van der Wouden, Manuel van der Berg. Tobias Ponsjoen en Gijs Loots. En natuurlijk zoals uh, gezegd, de genoemde Jeroen Roelofsen, die uh, net als Daan van Putten op diezelfde uh, conservatorium uh, zit. Amsterdam, wel. Ja, en volgens mij zijn uh, al die uh, lieden geslaagd. Is er nog één? Wacht even! Ik moet even zoeken! Hand? Want... Uh, er, is, er was er nog een. Daar was Daan van Putten, maar die ken jij ook. Want die, die heeft, uh, ja. heeft uh, meegedaan uh, aan dat uh, verhaal uh, toen, toen in Zandvoort. In Zandvoort, ja. Ja. ja. Even over, over dit. Wat zijn jouw bevindingen hiervan? Van uh, wat jij... Uh, is jij wat opgevallen aan dat nummer? Aan het nummer. Nou ja, ik, uh, wat we net hebben gehoord, ja, zeg maar. Ja, ja. Nou ja, ik. <coughs> pardon. Ja? Ik hou zelf niet echt heel erg van rock, Maar ik ja. vond dit zeg maar um, wat toegankelijker ja. klinken. Wat ja, dus je wat ik bedoel? Ja, dat is een gevoel. Uh, ja. dat, moet je, uh, ja. dat moet je uit kunnen leggen, maar. Uh, dit is inderdaad een heel, heel toegankelijk nummer, dat ja. vond ik ook. En uh, dat was ook de reden waarom ik hem dus denk van nou, ja. die gaan we draaien. Want, ja, ja, ja. Uh, want het, is een, uh, het is een echt radioplaatje vind ja, ik eerlijk zeker. gezegd. Ja, het uh, is, uh, is een plaatje die, uh, die kan je over een uh, jaar of uh, vijf, zes nog horen vind ja. ik eerlijk gezegd. Zeker. Was, uh, het zat, zat, zat, zat gewoon heel goed in elkaar. Mm -hmm ja eh, Let ja, jij het, eigenlijk, uh, want, want dat is leuk dat we het erover hebben. Maar let jij daar ook op, samen met je maten van views? Ja, uh, zeg maar op wat voor manier. Of het toegankelijk uh, ja, is? Toegankelijk, uh, ja, toegankelijk. Letten jullie daar ook ja, echt op? Ja, want, want het, uh... Ja, nou, um, je hebt natuurlijk, iedereen heeft natuurlijk zijn, uh, zeg maar zijn, uh, ja. uh, zijn input. En uh, wie wat wil, dat bepaalt iedereen voor zichzelf natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, we hebben wel uh, bij elkaar gezeten en, ge en eerst gekeken van wat willen we nou eigenlijk ja. echt? Weet je wel. Ja. Willen we één uh, stijl? Of willen we echt uh, toegankelijke commerciële muziek gaan maken? En we hebben eigenlijk gekozen voor toegankelijke commerciële muziek. Zeg ja. maar, weet je wel. Vandaar dus wat, wat je ook net hebt gehoord van dat nummertje van ons. Ja. Het is toch best wel een, een commercieel nummer eigenlijk. Weet ja. je wel. Dus uh, ja. En we hebben toch best wel wat. Ja. In onze band zit onze bassist is echt een rocker. Ja. Die zit in een echt een zware metal band. <laughs> en, uh, maar, ja, dat, en, uh, dat zijn hele leuke grappig. dingen. Ja. ja, maar, want, ja eh, want op een gegeven moment komen die muziekstijlen bij elkaar. Ja. En uh, Denkt hij ook in, in, in zo'n rock- of metalachtige oplossing dan? Ja, als ja. het om een bepaald uh, muzikaal uh, iets uh, gaat? Of, um, uh, nou, uh, misschien is hij een beetje verkeerd voorbeeld. <laughs> hij heeft, niet echt, een, hij heeft ja? niet echt een inspraak. Hij is heel rustig, ja? jongen. Ja? Zegt weinig en hij vindt alles oké. Okay, dus dat ja, ja. uh, wel. Maar ik bedoel, ons gitarist bijvoorbeeld uh, is meer echt van het, uh, van het gelikte werk. Ook uh, meer, meer oh, rock. Polise. Ach ja, ja. Meer, meer rock. Maar als, hij zich dan, als we dan funk gaan maken, dan denkt hij... Wel wel echt als funk. En niet, ja. uh, niet dat hij dan een uh, soort van iets van... Uh, uh, weet ik veel... Uh, ja, zo. dat gebeurt niet. Nee. Ja, ja. Ik denk dan wel echt... Dan we luisteren ook samen naar muziek. Ja. Uh, naar funk-muziek. En uh, weet je, George Benson en dat soort ja, ja, ja, ja. dingen. George Benson wel, maar, is trouwens geen jazzmuzikus hè. Hij zegt het vanzelf van wel, maar uh, daar vind ik dus echt... Het is meer een R&B-artiest. Vind, uh, yeah. vind ik uh, ik veel maar, meer. Maar hij, uh, als je naar zijn concerten... Hij heeft ook... Uh, hij kan heel goed jazz spelen. Dat, Want hij ja, heeft ook heel veel uh, nummers die hij doet waarbij hij echt uh, meer uh, jazz speelt, meer zeg maar, gitaar speelt dan zang. Ja, ja. En dan hoor je ook echt wel zijn uh, techniek, uh, dat zijn jazz techniek heel goed is hoor. Ja, ja, ja, maar zodra hij zingt, dan uh, is klinkt... Het ja. dan is het meer R&B. Dan <laughs> ja, ja, uh, is het zeker meer R&B. Ja. Ja, ja, ik, ik, uh, ik heb een, een, een wat grijze, een, of een Eminem Griezen hier uh, hebben we hier rondlopen. Dat is Tom Hendricks. Mm -hmm. En uh, dat is echt een jazzkenner vind ik eerlijk gezegd. Mm -hmm. En die zegt uh, ook van George Benson, ja, hij noemt zichzelf wel uh, jazzmuzikus, yes, yeah. maar dat is, dat, dat nee. ja, uh, als je hem hoort, niet. Nee, het is ook zo. Hij, maar ik denk dat hij gewoon... Zelf uh, hoort, hè? Dus uh, als hij als het zingt. Ja, ja, ja, ja, zeker. Maar ik denk gewoon dat hij gewoon, uh, uh, misschien, ja, ik weet natuurlijk niet of hij zo heeft gedacht. Maar eh. misschien heeft hij ook ooit iets gedacht van, weet je, dat jazz is toch wat meer underground. En ik ja. wil natuurlijk misschien wat, wat, wat populairder zijn, weet je. Ja, Omdat ja. hij daardoor een beetje... cross ja, ja, een beetje voor R&B-achtige, wat natuurlijk heel erg uh, hip was ook natuurlijk, ja. hè. En uh, wat nu nog steeds best wel hip is. Ja. Maar ik vind het wel een hele goede muzikant. Want hij kan een geweldige gitaar spelen. Die ja, man. Dat, dat, dat sowieso. Uh, ja. Nou, hebben we het even in de notendop over George Benson. Ja. En over, ja. <laughs> over, jullie, over jullie band uh, gehad. Hè? Perfect. Uh, ja, ja, dat is ja. helemaal ja. goed natuurlijk. Uh, en ik zei al, hè, Jeroen Roelofs uh, was, uh, was een van de eindexamen kandidaten. Bent Houses. Je hebt je net uh, kunnen horen, uh, dat was uh, waar hij uh, in zat. Koffie was de andere band waar hij in zat. Daan van Putten uh, heeft hetzelfde met Gangster, maar hij deed uh, ook in de begeleidingsband van Julian Cassette. Ach, laat we die nou net even klaarstaan. You're straight to the top. <laughs> I'm uh -huh. situations yeah. yeah. ...heeft dit nummer onder andere gemaakt met Dr. Dre. Dat was de producer. Ja, dat was heel duidelijk een Dr. Dre uh, invloed. Uh. En Mary J. Blige die dan ineens ook een beetje gaat uh, mee uh, rappen. Dat, uh, dat, dat, dat is, uh, blijft altijd apart. Uh, nog even wat, uh, wat uh, ja, dingen uit, uh, deze, uit deze business. Want uh, ik zei uh, een tijdje terug... ...waren wij... Uh, Menno Hoekstra, Marcus van Dam en ik... bij de voorronde van de Rob Agda wordt in Haarlem aanwezig. En ineens viel ons een beetje op... en die denken... ja, dat is een hele leuke, sympathieke muziek eigenlijk. Muziek uit de jaren zestig bijna, zou je zeggen. Die, die jongens die hebben heel goed nagedacht over hun concept. Ze, ze kleden zich ook een beetje wel naar. Ze hebben witte, witte snoeren van hun gitaar. En ja, het, er is over alles over, over nagedacht. Ze noemen zich... The Treats And here is Come on baby Come I lose my sense of gravity Wat is het dat doet? Waarom moeten we Een paar weken geleden had ik hier uh, Mirko Armands uh, op uh, bezoek. Uh, de plek uh, waar uh, Marijn uh, nu zit. En uh, zeiden we op een gegeven moment: uh, hoe oud uh, is zij? Ja, zei Mirko: nou, ik geloof al een uh, jaar of zeventig. Nou, dat was wel een beetje erg, uh, een beetje erg uh, kort oud. door de bocht. Ja, erg oud. <laughs> Ze is van uh, 1946. Uh, dus, uh, nou, reken maar uit. Ze is uh, bijna 64. Uh, dat uh, Patti Smith. Met Dancing Barefoot. Uh, ja, daarvoor hadden we The Treats. Uh, laten inspireren door de band De Huis. Wat? De Huis? Niet, niet uh, dat, uh, hè, dat uh, sociale medium waar uh, je 100.000 vrienden kunt uh, maken. Maar dat is gewoon een band. De Huis heet die band. En daar hebben we de Treats uh, zich door laten inspireren. Uh, over singer-songwriters gesproken. Views was dat natuurlijk niet, maar uh, Marijn heeft mij beloofd dat hij ook nog uh, binnenkort uh, nog wat, uh, wat gaat doen daaraan. Dus. Uh, ja, want uh, Dancing Barefoot is uh, Perry Smith en dat is een typische singer-songwriter. Uh, jij zegt, uh, ik heb het uh, nummer wel eens uh, gehoord. Ik heb dit, uh, deze uh, versie heb ik nog nooit gehoord, maar ik heb die van uh, U2 heb ik volgens mij wel uh, een keertje gehoord. Ja, ja. Nou, nou, ja Irissie. <laughs>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 Here I go and I don't know why I've been so ceaseless Zie Nou, dit was hem dus, de uitvoering van uh, U2, Dancing Barefoot. Uh, voor die mensen die daar geïnteresseerd in zijn, vanmiddag in Mayan AC uh, kan je dus Dancing Barefoot doen. Het heet de uh, Natraai Beach Party met de uh, medewerking van onder andere Karim, uh, DJ die daar uh, staat te draaien bij Mayan AC. Marijn! Ik vond het leuk dat je er was. Hartstikke bedankt, ja. ja. Ik ook zeker weten. Ik heb en, het genoten. En uh, als er inderdaad uh, weer aanleiding is uh, om weer wat uh, te gaan doen, dan uh, zullen we dat ook zeker gaan doen. Zeker weten. Je krijgt het allemaal van mijn toren. Ja, nou ja, goed. Uh, Terwijl U2 aan het wegsterven is, uh, dank ik jou. Uh, dankie, uh, Dankjewel, Jaap. Goed, uh, dat was Marijn. We gaan uh, afsluiten dit, uh, dit fijne programma. De Muziek Boulevard van uh, deze zondag 30 mei. Want dat is ook weer een gedenkwaardig feit. Nou, dat doen we met We Cook With Fire.